Jaar. De Tweede Kamer heeft vannacht de regering opgeroepen uit het JSF-project te stappen. Een motie van PvdA en SP kreeg de steun van PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. 77 Kamerleden stemden voor de motie, 71 tegen.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 Medewerkers in Utrecht vrezen voor hun baan en justitie zegt in de krant dat de plannen nog niet rond zijn. De AD Haring Test is dit jaar gewonnen door twee Turks-Nederlandse broers. Hun vishandel Atlantic in Leiden haalde als enige dit jaar een tien met hun Hollandse nieuwe. De broers Stagi groeiden op in de Haagse vishandel en zetten in 1989 hun eigen viswinkel op. Volgens de broers hebben ze hard moeten knokken voor een plaatsje tussen de gevestigde vishandels in Nederland. Niet meer dan zes op de tien vishandels haalde dit jaar een voldoende in de AD Haring Test. Het weer vooral in het zuiden en zuidwesten kans op een fikse bui. Overdag meer buien met kans op onweer en hagel. Later ook zon, het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag, 6 juli. Elke Nederlandse schrijver krijgt als hij maar lang genoeg leeft en niet al te stom is, gewoon alle prijzen. Het zijn woorden van Gerrit Komrij. Hij kreeg er zelf veel, van de PC Hoofdprijs tot de Gouden Uil. En gisteren overleed hij. Niet eens zo heel oud. We staan vanochtend uitgebreid stil bij onze voormalig dichter des Vaderlands. En een lange dag in de Kamer eindigde met een stapel aangenomen moties... waaronder die over de tandartsen. De Kamer is klaar met de proef met vrije tarieven. En minister Schippers legt zich daarbij neer. Vanochtend de reacties op van de tandartsen. En Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet heeft haar collega's opgeroepen uit te rusten en elkaar een beetje heel te laten in de verkiezingscampagne. Maar er zijn Joost Vullings vragen of de partijen naar dat moedelijke advies zullen luisteren. Verder uiteraard de Tour ontwaakt met onder andere de Nederlandse sprinter Kenny van Hummel. De 37e editie van het Noordzee Jazz Festival barst vanavond los. We blikken vooruit. Dat doen we ook met het zoveelste overleg over Syrië. Dit keer in Parijs. En we praten u bij over de jongste ijstrends. Best fijn hè, met deze temperaturen. Dat er meer in het Radio 1 Journaal tot 10. uur. Uur kunt u dus ook volgen via internet, ga dan naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht onder andere op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Schrijver Gerrit Komrij is dus overleden. Komrij wordt gezien als een van de veelzijdigste en meest productieve schrijvers in Nederland. Hij schreef essays, tv-recensies, poëzie en ook proza. Zijn snerpende stem was herkenbaar, zoals hier in een fragment... over de meest afschuwelijke gedichten van Nederland.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 Op 24-jarige leeftijd debuteerde Comrij met de poëziebundel Maagdenburgse bollen en andere gedichten. Ook schreef hij met Boudewijn de Groot de kinderballade. Hij was twaalf, had rappe leden. Jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachte luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel.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 Ja, met een heel goed, want het is ook belangrijk wat je oordeel is, wat je vindt. En dan ook een taalkunstenaar, dus iemand die dat nog eens um, zo, zo mooi en precies en helder kon opschrijven. In 1993 kreeg Komrij de P.C. Hofprijs voor zijn beschouwend proza. Door zijn scherpe pen zou je bij Komrij een fel persoon verwachten. Maar niets is minder waar, zegt Plasterk. Die scherpe stem, die valt op generpende stem, dus, dus als, je dan, als je die ooit gehoord hebt in je leesstukken, dan hoor je die stem daarbij. En uh, ja, verder is het eigenlijk een hele, hele gewoon vent. fan, dus als je hem alleen maar van zijn pen kent, dan, dan denk je dat het iemand is die, die, die briezend en brullend uh, tekeer gaat, tenminste dat deed hij in ieder geval um, een, een, een, lang geleden wel veel, hij is geloof ik wel iets gemilder geworden. Maar, maar als je hem ontmoet is natuurlijk verder een hele aardige, bescheiden en bijna verlegen man, was hij, ja. Komrij, die in Portugal woonde, was van 2000 tot 2004 nog dichter des vaderlands. Vorig jaar kreeg Gerrit Komrij nog een eredoctoraat aan de Universiteit van Leiden. De branchevereniging van tandartsen, NMT, spant een kort geding aan tegen minister Schippers. Zij stopt onder druk van de Tweede Kamer met het experiment met vrije tarieven voor tandartsen. De tandartsprijzen hadden daardoor moeten dalen. Verslaggever Marcel Bril. Er zijn gegevens binnengekomen van onder andere de NZA... de Nederlandse Zorgautoriteit. Ja, en die geven aan dat het uh, tot nu toe niet zo is... dat uh, de prijzen goedkoper zijn geworden. Maar zelfs ongeveer zo'n 10 procent duurde. Ja, en dat is niet de bedoeling, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. En zij hebben gezegd, dat zeiden ze eerder ook al... van nou ja, wij willen er eigenlijk mee stoppen. Uh, nou ja, De minister die uh, vond dat allemaal niet zo'n goed idee. Maar dat is nu wel gebeurd. En dat betekent dus inderdaad dat het experiment mislukt is. Menes en Schippers moet het experiment nu dus terugdraaien. Ze legt uit hoe ze het uh, aan gaat pakken. Dat ik het wel zorgvuldig doe. Uh, want uh, wij hebben een half jaar voorbereidingstijd gehad voor dit experiment. Om alle systemen aan te passen. Om alle prestaties op basis waarvan je gaat betalen te maken. Dus dat betekent dat je ook weer die tijd nodig hebt om het hele systeem weer om te zetten. Om weer uh, prijzen aan die prestaties te koppelen. En om alle systemen in de ta tandartspraktijken daar weer op af te stemmen. Vanaf 2013 worden de prijzen weer vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Een hoge Syrische generaal is gevlucht naar Turkije. Hij behoort tot de legertop. En zou de hoogste officier zijn die tot nu toe van president, zich van president Assad heeft afgekeerd. Correspondent Sander van Hoorn. We weten dat hij de zoon is van een ex-minister van Defensie. We weten dat hij uh, zijn militaire opleiding voor een deel met de huidige president uh, heeft gevolgd. En dat hij dus uh, goed is ingevoerd. Dat het uh, misschien zelfs al een vertrouweling genoemd kan worden. In elk geval iemand die uh, ook in uh, de, de binnenste cirkels van de macht in Syrië actief was. De generaal is dus gevlucht. Maar het is niet duidelijk of hij ook is overgelopen naar de oppositie. Als hij overloopt naar de oppositie, dan zou hij bijvoorbeeld de kennis... die hij toch zal hebben in grote mate, kunnen delen. En dan zou het dus nog pijnlijker zijn voor de regering. Het is niet de eerste keer dat een hoger militair overloopt. Het is wel de hoogste en het is nog altijd niet zo... alsof het nu van de dam is. Maar het is wel opmerkelijk. De gevluchte generaal was een van de weinige soenieten in de legertop. Het officierenkorps en de politieke elite worden gedomineerd door Alewieten. De Argentijnse oud-dictator Jorge Fidela is veroordeeld voor zijn rol in de zogenaamde babyroven tijdens zijn bewind. De rechter gaf hem een straf van 50 jaar. Fidela zit al een levenslange celstraf uit. Correspondent Moyon van Rooyen legt uit hoe de baby's van politieke tegenstanders systematisch werden geroofd. De moeders die werden gekidnapt door de geheimagenten van de dictatuur. Die werden dan naar clandestine centra gebracht en vast werden gehouden tot ze hun baby's baarden. Daarna werden die moeders vermoord. Heel veel werden ook met beton verzwaard in zee gegooid. En die baby's die werden dan uit een idee van nieuwe rechtsopvoeding geplaatst bij militairen. In totaal zouden minstens 400 kinderen zijn geroofd. Pas lang na de dictatuur kwamen Argentijnen erachter wat er gebeurd is. Met name een groep die heette de, de Oma's, de Oma's van de Plaza de Mayo, die zijn hun kleinkinderen gaan zoeken. En nog heel, heel, nog heel veel kinderen weten niet dat zij de geadopteerde kinderen zijn van eh, voormalige politieke gevangenen. Fidela leidde Argentinië van 1976 tot 1981. Zware regen- en onweersbuien trokken afgelopen nacht over het zuiden van Nederland in het noorden van België. Er kwamen veel meldingen van ondergelopen kelders, blikseminslag en ook takken op de weg. In België waren de hulpdiensten vaak niet bereikbaar, want de telefoonlijnen waren overbelast, zegt de Vlaamse Omroep VRT. De brandweer werd oversteld met oproepen voor ondergelopen kelders en rioolputjes. In Sint-Gilles-Waas en in Zingem werd het gemeentelijk rampenplan een tijd afgekondigd. Een bufferbekken in Zingem kon de watertoevloed niet meer aan. Met zandzakjes en waterpompen probeerde de brandweer het water weg te houden van de huizen. In Nederland liepen straten onder water, in onder andere Roosendaal en Bergen-op-Zoom. In die laatste plaats is ook een muziekfestival stilgelegd vanwege de zware regenbui. De onderdoorgang van het Rijksmuseum gaat weer open voor fietsers... Dat heeft de Amsterdamse gemeenteraad besloten. Tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum was de passage dicht. Directeur Wim Pijbers van het museum wilde de onderdoorgang dicht houden voor verkeer. Maar volgens de wethouder Erik Wiebes van verkeer is dat niet nodig.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 gevaarlijke situaties kunnen volgen. En op basis daarvan kunnen we zien of het altijd open kan zijn... of dat het soms toch even dicht moet. Brommers en scooters mogen niet onder het Rijksmuseum doorrijden. En directeur Pijbers van het Rijksmuseum vraagt zich af hoe dat te handhaven is.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 Dan het uh, nieuws van de buur. We beginnen op Wall Street. Dow Jones sloot gisteren 0,4 hoger. Nasdaq sloot uh, onveranderd. Beleggers in de Verenigde Staten waren blijkbaar niet onder de indruk... van de rentebesluiten in Europa. In Azië wordt alweer gehandeld. De Nikkei-index staat daar uh, iets in de meeste. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is 13 minuten over 6. Ronnie Wood is niet alleen gitarist van de Rolling Stones... maar presenteert ook een radioprogramma op de zender Absolute Radio. Daarvoor kreeg hij voor de tweede achtereenvolgende keer... de Arquiva Commercial Radio Award. De prijsuitreiking wordt georganiseerd door Radio Center... organisatie achter de commerciële radio in het Verenigd Koninkrijk. Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Het is 17 minuten over zes door naar Den Haag. Het is vannacht minder laat geworden dan ze vreesden. In de Tweede Kamer sloot voorzitter Gerdy Verbeet... om half twee een roerig politiek halfjaar af. Wilma Borgman over dat eerste halfjaar van 2012. Veel vertrouwen hadden ze er niet in, de Binnenhofwatchers... aan het begin van 2012. De gedoogcoalitie zou moeten onderhandelen... over miljarden aan bezuinigingen extra en ja... Moeilijk zou het zeker worden. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. Te moeilijk blijkt op 21 april. En dan houdt het op. Geen akkoord, maar de tijd dringt. Want volgens het kabinet vragen Brusselse afspraken om snelle actie. En de enige manier om zo'n gemeenschappelijke munt overeind te houden... is als landen zich ook aan die afspraken houden. Voor 30 april moet duidelijk worden hoe Nederland het gat in de begroting... tot acceptabel niveau kan terugbrengen. Wij moeten nog steeds zorgen dat voor 2013 een pakket naar de Kamer gaat... wat die crisis aanpakt. Dus los van de campagne zullen alle partijen in de Tweede Kamer... zelfs nu nog over hun schaduw heen moeten springen... Minister De Jager loopt zich het vuur uit te sloffen... en komt met GroenLinks, ChristenUnie, D66, CDA en VVD tot een akkoord. We zijn eruit dat betekent dat we in 2013 een begroting kunnen indienen... die ook voldoet aan de eisen die we echt voor het belang van Nederland ook hebben gesteld. Moeten we luisteren naar de dictaten uit Brussel? Daarvoor zetten wij ons tegen. Onze campagne zal ook gaan. Tegen Europa, tegen die 3%, tegen de euro. En ik zie het met heel veel vertrouwen tegemoet. De verkiezingen die komen... Er komen dus verkiezingen en partijen moeten snel nieuwe lijsttrekkers zoeken. Ik wil me kandidaat stellen als partijleider van de Partij van de Arbeid. Bij de PvdA bleek al eerder de positie van Job Cohen niet langer houdbaar. Het gaat om de mensen weer perspectief te bieden... en wanneer je als politiek leider daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen... dan behoor je terug te treden. Vijf PvdA-Kamerleden willen Cohen als partijleider wel opvolgen. De uitkomst is eenduidig. Het wordt met 54% van de stemmen Diederik Samson... Vooral als oppositieleider. Als de regering valt, dan is eerst de bevolking aan zet om met verkiezingen een nieuwe samenstelling van de Kamer te organiseren... en dan in die nieuwe samenstelling te werken aan een beter Nederland. En ik ben ervan overtuigd dat wij kiezers kunnen overtuigen... van het feit dat onze plannen beter zijn dan die van het kabinet. Positieve gevolgen in de peilingen. Dat zien ze bij het CDA ook wel zitten. Daar melden zich zes kandidaten. We zijn eruit. Met Sibrand Buma uiteindelijk als winnaar. In één ronde heeft Sibrand een geweldig resultaat neergezet en Lisbeth Spies als de grote verliezer. Uh, ik meende het misschien wel tussen mijn oren... maar het kwam niet helemaal van binnenuit. mag ik het zo zeggen? GroenLinks heeft minder succes. Onverwacht krijgt Jolande Sap een tegenkandidaat. Dat is waarom ik een kandidaat stel voor het lijsttrefferschap van GroenLinks. Het zorgt voor een heleboel gedoe. Er komt een referendum en er zijn twee deelnemers. Jolande Sap en Tofik Diepi. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar... Het beeld van een partij van allochtonen knuffelaars lijkt me sinds vorige week definitief van de baan. Nee, het was helemaal geen schoonheidsprijs. Maar de verkiezing zorgt niet voor een verrassing. Ik sta hier met een missie. Samen gaan wij we verder werken aan een groen Nederland. 12 september is D-Day. De partijen zijn er klaar voor. Kandidaten geselecteerd en, behalve die van de VVD, de verkiezingsprogramma's geschreven. De campagne kan beginnen. De tijd is nu.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 Later in deze uitzending meer over het eerste halfjaar van 2012. En wat er voor de rest van het jaar nog te verwachten valt. Bespreek ik met uh, Joost Vullings. Het was een bewogen dag in de tour gisteren. Dat kwam niet door de etappe, valpartijen. Of het afstappen van Marcel Kittel. De bron was het nieuws dat voor de etappe. naar Saint-Quentin. in een aantal kranten opdook. Steven Dalebout ging op bezoek bij een van de makers van dat nieuws. Allez, ik Op papier, het me We gaan echt een manusport. We gaan André Greipel won vandaag voor de tweede dag op een rij. Maar daar ging het eigenlijk helemaal niet over in de Tour de France. In Saint-Quentin ging het over Lance Armstrong en die vijf mannen die nu in de Tour de France zijn... die tegen hem zouden gaan getuigen in ruil voor strafvermindering. Het verhaal stond in La Caseta dello Sport, in El País, in het Nieuwsblad in België... maar ook in De Telegraaf in Nederland. Raymond Kerkhoffs had de primeur. Ja, Raymond, wat voor dag heb jij eigenlijk achter de rug? Nou, ik heb meer uh, interviews gegeven dan dat ik zelf uh, letters op mijn uh, tubemachine heb getikt. Nou, het was gewoon een hele hectische dag. Iedereen wilde weten hoe het verkaal in elkaar zit. En, ja, het is een heel raar verhaal. Dus iedereen wilde ook nog uitleg hebben. Maar ja, het was hectisch. En ja, Eigenlijk valt wel op dat het weinig ontkend is geworden. Dus is uh, geen commentaar gegeven door Levi Leipheimer. Uh, George Hinkepied wilde zich focussen op de Tour de France. En uh, die had respect voor Armstrong als persoon en voor zijn stichting. Nou, verder is eigenlijk het enige wat er naar voren is gekomen, is dat Jonathan Voorts zegt tot de zes maanden schorsing, dat niet zou kloppen. En wat dacht jij toen jij dat hoorde? Hij zei dat bij de bus, hij gaf eerst een soort van algemeen statement over de waarde van zijn ploeg en over sportief zijn en waar zijn ploeg voor staat. Dopingvrij door het wielerpeloton gaan. Wat vond jij van wat hij daarna zei? Dat het verhaal over die zes maanden dus blijkbaar niet klopt. Nou, Dat is het enige wat hij gezegd heeft. Ik had gedacht dat hij nog veel dieper op de zaak zou ingaan. Nou, ik heb vervolgens nog eens een keer mijn bron gebeld uh, toen ik in de auto naar de vrienden zat. Ja, die bevestigen me nog 100% tot het verhaal van uh, de zes maanden absoluut klopt. Die bron is uh, Johan Bruineel of niet? Nee, dat is niet de bron. Uh, veel mensen zeggen dat omdat uh, Bruineel uh, columnist bij uh, de Telegraaf is. Maar dat kan ik in ieder geval ontkennen. Ben jij, uh, heb jij getwijfeld over je eigen verhaal of sta je al nog altijd achter, achter je bron 100%? Nou, ik sta 100% achter mijn bron en eigenlijk is dat gedurende de dag alleen maar sterker geworden. Uh, ook het USADA uh, weer uh, spreekt het verhaal eigenlijk niet. Dus ze proberen wel een beetje twijfel uh, te zaaien. Ja, en, uh, ik, ik heb nog uh, contact gehad met diverse personen. Ja, je ziet ook, El Pais brengt dat uh, McQueen twee brieven heeft gestuurd naar USADA om opheldering van de zaak. Maar tot daar geen antwoord op is gekomen. Uh, L'Express, de Franse krant, die heb ik ook contact met McQueen gehad. Daar wordt nogmaals in bevestigd dat er brieven vanuit de UCI zijn gestuurd. Ja, dat bevestigt alleen nog maar het verhaal. Ja. Wat denk jij zelf dan ervan? Ja, wat ik er zelf van denk. Ik, ik denk inderdaad dat het uh, een opmerkelijk, uh, opmerkelijk gebeuren is: dat, dat zes mensen dus een half jaar gestraft worden waar ze eigenlijk twee jaar gestraft zouden moeten worden als ze dopinggebruik bekennen. En um, dat het dan ook nog een keer, keer over de Tour de France en de Vuelta uh, tot aan het einde van het seizoen heen getild wordt. Dus ja, Eigenlijk is het een soort nieuw hoofdstuk in, uh, in, uh, in de, de, de, de jacht op de wieler uh, op, de, op, de, op de doping en het wielrennen, of niet? Ja, ik denk dat je het zo ook mag zien. Maar dan niet de, de jacht op de doping en het wielrennen, de jacht op een uh, grote kampioen... die. Uh... Ja, heel veel tegen zich heeft, laten we dat ook duidelijk zijn. Want er zijn niet voor niks zoveel onderzoeken naar hem. Maar die mensen dus absoluut definitief uh, willen laten vallen. Ja, en die groot kampioen, dat is dan Armstrong. Is hij eigenlijk nog wel een groot kampioen als hij blijkt al die Tour de France, frances, Tour de Fransen, hoe je het zeggen wil, uh, gewonnen te hebben met, uh, met heel veel uh, doping onder de leden? Nou, de, de glans van zijn tour gaat dan zeker af. Uh, wij als wielervolgers weten hoe het uh, de dopingsysteem in die jaren in elkaar zat. Laten we heel simpel kijken. In 1998 was de dopingtoer van Festina. Uh, 2006 was de dopingtoer van uh, Floyd Landis. In de, in de, de jaren daartussen heeft uh, Lens zijn zeven toers gewonnen. Dus we weten dat het hele beladen jaren waren. waarvan, uh, waarvan ook gezegd werd dat meer dan 90% van het uh, peloton aan de EPO zat. Ja, dus, dus eigenlijk weten we het al wel. Het, eigenlijk zou het heel vreemd zijn als uh, de US Postal ploeg en Lance Armstrong... als enige in die jaren geen doping zou hebben gebruikt. Maar we hebben geen bewijs daarvan. Dus... er zijn al zoveel mensen die het gezegd hebben. Ja, die hebben het gezegd, maar het is nog altijd niet uh, hard bewezen. En dat, Daar is dus USA daar nu mee bezig. And then... Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Sometimes I'm almost to the ground. De laatste spreker in gesprek met uh, Steven Daleboud was Raymond Kerkhofs van de Telegraaf. De krant, die dus met het nieuws kwam gisteren. Het NLS Radio 1 Sport. De FIFA heeft besloten om doellijntechnologie in te voeren. De Wereldvoetbalbond maakte dat op een speciale persconferentie in Zurich bekend. We FIFA have decided to use the system at the Club World Cup next December in Tokyo. As if it is working. Aan de Confederations Cup 2013 en de World Cup 2014. Het wereldkampioenschap voor clubteams in het eerste, is het eerste evenement... ...waar de technologie wordt toegepast. En daarna wil de FIFA-systeem ook gebruiken bij de Confederations Cup. Dat is in 2013, volgend jaar dus. En als alles goed gaat, een jaar later ook op het WK. Volgens verslaggever Arno Vermeulen is het een enorme stap vooruit... ...al blijft er een heel klein kansje bestaan dat het soms toch weer fout gaat. De scheidsrechter blijft in alle tijden de baas... Uh, stel dat er wat vrede en ook het lampje gaat branden, het is een goal... Uh, dan moet die scheidsrechter dat besluit van die computer nog wel overnemen. Dat zal hij natuurlijk normaal altijd doen. Maar mocht er een storing zitten in de apparatuur... de scheidsrechter blijft altijd eindverantwoordelijk. Maar dit gaat natuurlijk wel ontzettend helpen. Want scheidsrechters kunnen het blijkbaar niet zien. En sterker nog, hè, we zagen het nu op het laatste toernooi weer op het Europees kampioenschap. Er waren twee extra mensen achter de doelen ingezet. En die zagen het ook niet. Nou, nu de FIFA overstag is, kunnen ook de bonden gaan nadenken... over de toepassing van doellijntechnologie. Volgens Gijs de Jong, manager competitiezaken bij de KNVB... zal dat toch niet direct gebeuren? FIFA heeft aangegeven dat zij in ieder geval voor het WK clubteams... Uh, komend jaar december, dat ze in ieder geval uh, het gaan gebruiken. En ze willen het ook even voor de Confederations Cup... en daarna voor het WK in Brazilië gaan gebruiken. Uh, en verder uh, kunnen nu de bonden zelf gaan kijken of ze het wel of niet doen... Uh, en u zegt het al, het is voor ons natuurlijk nu de, de opgave... om te gaan kijken, van, nou, doe je dit zowel in de Eredivisie als in de Hyperleague? Uh, op welke termijn ga je het doen? Hè? De competitie staat al over vier weken. Ja, dat is te snel om dit uh, uh, nog even sneller te implementeren. Dan naar het wielrennen. In de Ronde van Frankrijk heeft André Greipel zijn tweede etappe zegen geboekt. De Duitser was in Saint-Quentin de snelste in een massasprint. Het is Matthew Goss die er overheen komt. Matthew Goss of Krijpel? Goss of Krijpel, Goss of Greipel. Dat zijn de twee mannen die het moeten gaan doen. Cavendish ook nog in het duel, maar het is Krijpel die de etappe wint. André Krijpel wint voor Cavendish en Goss. Dat is de uitgang van deze etappe. De grootste verliezer van die vijfde etappe was de Nederlandse Argos simano ploeg Want na een uur koersen moest de kopman Marcel Kittel de remmen dichtknijpen. De Duitse sprinter reed al enkele dagen met maag- en darmklachten rond. Voor ploeggenoot Koen de Kort een zware tegenvaller. We gaan hier uh, met een echte kopman naartoe. En uh, ja, die heeft blijkbaar vandaag toch weer een terugslag. En daardoor, uh, daardoor uh, moet hij afstappen. En uh, dat is natuurlijk even, even lastig... Uh. We hebben nog met z'n allen gesproken tijdens de wedstrijd. Want ja, het is het nummer 1 van de, van de ploeg uh, afstapt. Dat is natuurlijk even een zware tegenvallen. Maar uh, ja, daarna is het gewoon de bedoeling om, uh, om het weer op te pikken en, uh, en weer verder te gaan. De en... ploeggenoot Tom Veler sprint knap naar een zesde plaats. Fabian Cancelara blijft leider van het algemeen klassement... waarin Bakke Mollema nog altijd de beste Nederlander is op de twaalfde plaats. De groene trui blijft in het bezit van Peter Sagan. Dan naar FC Twente. De club heeft in de eerste voorronde van de Europa League... met maar liefst 6-0 gewonnen van Santa Coloma uit Andorra. In Enschede maakten Robert Schilder en Glienor Plet... allebei twee doelpunten. Toezan Tadic en Joshua John tekenen voor de andere treffers. FC Twente moet door een mislukt jaar al vroeg aan de bak... in het naderende seizoen. Maar dat vindt Robert Schilder niet zo'n probleem. Dit soort rondes zijn eigenlijk uh, natuurlijk uh, ja, twente onwaardig. Oh, hier, uh, ja, hier is Twente te goed voor, maar ja, dat is inderdaad uh, zelf.. Uh... Ja, het is zo gelopen aan het einde van vorig vorige seizoen. Dat is jammer. Maar aan de andere kant vind ik dit soort wedstrijden leuker uh, om te spelen dan, uh, dan uh, ja, tegen amateurploegen. In de regio met alle respect. Maar uh, ik in het stadion. Op, wat ik, ik al zei, op een, op een geweldig veld met veel publiek. En ook voor het publiek. Uh, ja, je kan je een beetje presteren aan het publiek. En uh, daarom vind ik het niet zo erg voor is het wedstrijden. Nou, dat is gelukt. De return in Andorra wordt trouwens volgende week afgewerkt. De vrouwenfinale op Wimbledon gaat tussen Serena Williams en Agnieszka Radwanska. Amerikaanse. Williams versloeg in twee sets de Wit-Russische Victoria Azarenka, de nummer twee van de wereld. Voor Radwanska is het de eerste keer dat ze de finale bereikt bij een Grand Slam-toernooi. Ze was op het gras in Londen, in eveneens twee sets te sterk voor de Duitse Angelique Kerber. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven geweest door Wat Meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrijver Gerrit Komrij is overleden. Hij schreef gedichten, proza en essays. En ontwikkelde zich tot een gevreesd criticus. Hij kreeg een reeks prijzen, uh, waaronder in 1993 de PC-hoofdprijs. Gerrit Komrij woonde in Portugal. Hij was 68 jaar. De Tweede Kamer heeft vannacht de regering opgeroepen uit het JSF-project te stappen. 77 Kamerleden stemden voor een motie van PVDA en SP. 71 stemden tegen. Volgens de meerderheid van de Kamer is het toestel te duur en levert het project te weinig op. Minister Hille beraadt zich nu op een reactie. Pieter Baan Centrum in Utrecht gaat dicht. Meld dagblad trouw. Volgens de krant wordt het centrum waarschijnlijk opgesplitst en gevestigd in Amsterdam, Almere en Eindhoven. Pieter Baan Centrum onderzoekt of verdachten van een misdrijf toerekeningsvatbaar zijn of in aanmerking komen voor TBS.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Heeft het net kunnen horen in het nieuws. Gerrit Komrij is overleden. 68 jaar is hij geworden. Hij was vaak de gast in televisieprogramma's... zoals bijvoorbeeld bij Power Witteman. Waar hij voorafgaand aan het boekenbal van 2009... een reden hield over vrouwen en literatuur... Uh, nou, het gaat op het refein, Werp een boek, baar een boek. Lees mijn geparfumeerde ik. Kloek, kloek, kloek, pik, pik, pik. Zo, en, dan, en dan begint het. De meisjes vinden wel het meeste baat... bij het fabrieken van romannetjes. Tok, tok. En sublimeer je beuzelpraat. Schrijf door. En overtroef de mannetjes. Regel een bruut. Zorg voor een ex... Baar een paar duizend woorden per dag. Verzin een kwaal, verzin iets geks, kakel en zeur. Doe je beklag. Ga niet in therapie, schrijf een roman. Van jouw emotionele zwangerschap, daar komen de mooiste kindertjes van. De markt ligt aan je voeten, in één klap. Werp, en werp nog een keer. Ja, maak een kraamkamer van de boekhandelsketen. Een zorgje, een pijntje en alweer is het raak. Kom, laat die boekbediende zweten. Geen verstand, maar gevoel. Geen ideeën, maar leed. Lever kromme zinnen over de zoveelste dame... die je Laura noemt terwijl je Lisbeth heet... en maak voor die puinhoop wulpsreclame. De chicks, ze schrijven zonder kloten... maar onveranderlijk met hanenpoten. Prachtig. Later deze uitzending uiteraard meer over het overlijden van Gerrit de Kommerij. We staan er uitgebreid bij stil. U kunt er ook meer over vinden trouwens op onze website nos.nl. .no. Het was geen rustig eerste jaar voor de nieuwe staat Zuid-Soedan. De regering draaide de oliekraan dicht vanwege een conflict met Noord-Soedan. Het land raakte daardoor 95 procent van zijn inkomsten kwijt. Landbouw heeft daarom nu de allerhoogste prioriteit gekregen. Correspondent Koert Lindeyer ging met Sabit Acholi naar de kleine boerderij die hij net gestart is. Sabit woonde 12 jaar als vluchteling in Nederland. Ah, uh, Arabia, de like Arabia And the other thing, <laughs> the other is just asking for a car. <laughs> de chief uh, die vraagt om een auto, een ziekenhuis en een school. Gaat u dat allemaal hier uh, verzorgen voor hem? Uh, dat is eigenlijk een van, uh, van de akkoorden die wij uh, met de chief hebben afgesloten. Toen u hier begon een paar maanden geleden, hoe zag het hier toen uit? Het was gewoon een bos. Als je reist in zuid soedan zie je soms mensen op hun knieën... met een schoffel, een kaaltje maken en daar een zaadje in doen. Die vorm van landbouw, dat was eigenlijk de vorm van landbouw in de laatste 30 jaar. Hè? Klopt, dat is maar goed, ik bedoel, vanwege de oorlog, is de afgelopen 21 jaar, is er niks veranderd. Iedereen was eigenlijk op weg of midden in de oorlog. En Rizal, er was geen enkele ontwikkeling eigenlijk in dit land. We hebben het net misschien in 2007 een tractor gezien. Maar daarvoor was gewoon niks. Hoe moeilijk was het voor u om hier te beginnen? Ja, erg moeilijk. Wat waren de problemen? Wat ik weet is eigenlijk, landbouw is een kwestie van, dat het uh, wordt gegeven van een vader naar een zoon. En, en er was een periode van 21 jaar waarbij niemand heeft uh, bouw, gelandbouwd. Dus dat periode heeft een hele grote uh, gat in de markt gelaten dat men uh, toch niet... Uh, dat hebben overgenomen van hun ouders of van hun grote ouders. Dus vandaar is het een beetje moeilijk om eigenlijk iemand te vinden. De kennis is verloren gegaan? Ja, absoluut. Hoi. Hoi. De Nederlandse Anja de Feiter is distributeur van zaden... en ze is een mogelijke investeerder in de landbouw van zuid soedan Iets verderop van deze boerderij bezoek ik met Anja... een grootschalige boerderij met mais. De mais wuift in de wind. Een boerderij van 2000 hectare. Dat is dus heel iets anders dan het kleine boerderijtje van meneer Sabit. Uh, Anja... Betekent dat dat er ook gigantisch potentieel is voor grootschalige landbouw hier? Ja, absoluut. Ik krijg hier een, een gevoel dat we door de noordoostpolder lopen in, in Nederland. Ik denk dat er heel veel Nederlanders hier graag uh, zouden starten. Ik zit te denken aan aardappelproductie. Um, nou, we, zien, we zijn nu uh, kijken we naar mais. Um, ja, heel veel potentieel, uh, denk ik. Er is genoeg land, er is genoeg water, er is genoeg regen. Hoera, laat alle buitenlandse investeerders komen. Ja, we hebben dan uh, wel wat andere uitdagingen. Er zijn nog geen uh, wetten in Zuid-Sudan. Zuid zuid er is nog uh, geen regelgeving voor het uh, lenen of het uh, verhuren van land. Of het kopen van land. Dus dat maakt het wel heel moeilijk voor buitenlandse investeerders om die beslissing te maken. Dit land zuid soedan zou grote delen van Afrika kunnen, kunnen voeden. Er is meer land beschikbaar dan in Kenia en Oeganda tezamen de buurlanden. Ik denk dat Zuid-Soedan uh, prima uh, naar de buurlanden zou kunnen exporteren. In plaats van uit de, uit de buurlanden te importeren? Ja, absoluut. Er is nog een hoop te winnen, zo blijkt maar weer. Uit deze reportage van Koert Linder vanuit Zuid-Soedan. De 37e editie van het North sea Jazz Festival barst vanavond los. Niet met publiekstrekkers zoals Prince, Stevie Wonder of Alicia Keys... wat we eerder hebben gezien, maar voor de liefhebbers... zijn er voldoende artiesten, zoals de 25-jarige gitarist Bram Stadhouders. Hij ontving dit jaar de compositieopdracht van Muziekcentrum Nederland... en is daarmee de jongste muzikant ooit die deze prestigieuze opdracht kreeg. Bram stadhouders 25 jaar. En dan krijg je als de jongste muzikant ooit een compositieopdracht. Wat dacht je toen? Yes. <laughs> ja, ik sprong wel even in de lucht. Ja, ik wilde al uh, eigenlijk jarenlang een keer op zo'n mooi podium op noord Jazz staan. En ik dacht altijd van ja, dat komt nog wel een keer over vijf of tien jaar of zo. Maar opeens uh, was het nu al. Dus ik uh, was wel heel blij hè. Dan krijg je een compositieopdracht. Had je al wat stukken liggen of ben je helemaal gewoon out of the blue begonnen? Uh, ja, ik had twee stukken al liggen. Maar de rest, uh, twee van de negen. Maar de overige negen stukken die heb ik inderdaad speciaal voor dit dan uh, opnieuw gemaakt. Helemaal opnieuw. En moest het dan bepaalde voorwaarden voldoen? Of heb je helemaal carte blanche? Nou, de enige voorwaarde was dat ik een andere soort bezetting moest nemen dan uh, ik normaal doe. Dus normaal doe ik eigenlijk... Gewoon een band, standaard band-instrumenten, maar ja, ik moest dus iets anders doen. Dus, en ik wilde al heel lang met korries doen, dus dat uh, was uitgelezen kans. Ja, het Nederlands kamerkoor is erbij uh, betrokken. Klaas Stok, dirigent. Jullie kregen uh, de stukken waarschijnlijk of hoe ging het contact? Nou, het eerste wat ik ervan hoorde was een mailtje van de directeur Irene Wiedmer van... we hebben de uitnodiging, wil je eens even kijken? Dit is een link naar zijn website en wat vind je van de muziek en wat zullen we doen? Nou, ik heb geluisterd en het leek me meteen heel heel leuk en heel interessant. Dus we hebben meteen ja gezegd. Want komen jullie vaker voor dit soort verzoeken, worden jullie dan benaderd? Nou ja, het Nederlands KMK zie ik natuurlijk muziek door de hele muziekgeschiedenis heen. En we maken, we doen vooral klassiekere uh, muziek, maar we doen ook wel uitstapjes naar modern. We hebben wel eens vaker wat met jazz gedaan en met Burt uh, Beckerack. Uh, maar op het non jazz hebben we nog nooit uh, gestaan. En uh, wat had je dan met het kamerkoor? En wat, uh, wat had je dan in je hoofd? Wat, wat moesten ze gaan doen? Uh, nou, ik hou sowieso heel erg van zang, het instrument zang en uh, ja, die directe expressie die het heeft, zeg maar. Want... Meestal speel ik toch uh, met instrument alleen en soms mis ik dan wel eens die directe emoties, zeg maar. Dus dat wou ik in ieder geval uh, wel er uh, heel erg in brengen. En uh, de jazz, hoe, waar is die uh, gegeven moment uh, bij jou uh, binnengekomen? Um... Ja, mijn ouders, die, uh, mijn vader is gitareraar en mijn moeder is pianoleraar. Die, die draaien al sinds mijn geboorte jazz thuis, maar ik begreep er nooit helemaal niks van. Maar uh, toen ik 14 was of zo, het, opeens sloeg de knop om, en toen opeens een reka-moment, en toen snapte ik het opeens. Nou, de droom is dan om dit nog vaker te kunnen doen, want nu is het uh, twee optredens, maar ik hoop. Uh, dat ja, podia of programmeurs dit ook leuk vinden... dat ze dit vaker willen boeken. Want ik vind het zo leuk dat ik er wel honderd uh, keer nog mee zou willen spelen. Ook iets voor jullie? Ja, wij vinden het echt wel erg, erg leuk. De zangers zich, die genieten er echt van. Die staan met veel plezier daar, uh, daar te zingen. Dus wat ons betreft uh, zeker voor herhalen van De compositie van gitarist Bram Stadhouders. 37e editie van het Noordse Jazz. Dus vanavond begint dat en je uh, hoort er meer over. Uiteraard op Radio 1. Ja. Straks de Alpduiz, Alp 6, Het wielerevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker gaat naar het Oosten. Jawel. Straks meer erover. Eerste verkeersinformatie: John Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoeks op de weg. Ja, alleen een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Soeterwoude, 4 kilometer. Vannacht is daar een busje tegen de vangrail aangereden. Ze zijn nu bezig met de reparatie. Daarom is de ook afgesloten. En er is ook wat vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Gorkum en Leerdam rijden geen treinen. De oorzaak is een zijn en overwegstoring en de vertraging meer dan een uur. Ja, Verder, het is vrijdag, er zijn al vakanties hier en daar. Het zal niet zo heel druk worden voor vermoedigd. Nee, we zo. verwachten eigenlijk vanochtend uh, helemaal niks. Maar de regio Midden krijgt uh, vandaag vakantie, dus uh, in de loop van de dag, zo na het, uh, na het middaguur, verwachten we toch wel wat meer drukte op de Nederlandse wegen. En dan uh, vooral richting uh, de Veluwe en dat soort uh, gebieden. Drukte wordt verwacht op de A1 en op de A12 eh, vanuit de Randstad richting Duitsland. Zo rond 5 uur verwachten we toch nog 125 kilometer file. Kijk eens aan, zondag tot later. Dit is het NOS Radio 1 journaal Het Lara Rensen. Rabarberijs, botergebabbelaarijs, eh speculaasijs. Nou, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of de ambachtelijke ijsbereider op de hoek heeft het met dit zomerse weer gaan ze helemaal los. Dat wil trouwens niet zeggen dat alle smaken ook succesvol zijn. Verslaggever Jeroen Schutteijzer op bezoek bij de ijsalon van Kees Nelers in Hartje Wesp. En nou gaat u scheppen. Nu mag je pas scheppen, anders krijg je die bekende waterdruppels in je ijs en dat willen wij niet hebben. En dan draaien we zo een bolletje. En mensen denken dat het zo simpel is, valt altijd tegen. Is het hier ook 1 euro per bol? Het is hier 1,10 euro per bol. Terwijl ik een euro al heel veel vind. Het kan niet anders. Het spijt me. Ja. Wat is dat voor smaak? Dat is lemon cheesecake. En het is ongelooflijk maar waar van alle smaken. Is dit een nieuwe smaak? En als die genomen wordt door mensen, en dat is zeer veel... is 90% een vrouw. Kaas in ijs. U Kaas bent de weg kwijt. Nee, ik ben niet de weg kwijt. U verzint wat, hè? Ja, we worden er af en toe ook wel eens niet goed van. Maar zoals dit jaar, met al die oud-Hollandse spelletjes op tv... wat zouden we nog meer kunnen doen? En dan kom je toch al gauw bij kandijkoek. Je komt bij uh, boterbabbelaar. Als het niet te warm is, vinden de mensen hem zalig. Maar zo gauw het warm wordt, dan gaan we toch weer over op bijvoorbeeld dit jaar rabarberijs. Ja, het is er wel. Die babbelaars, dat klinkt hartstikke ouderwets. Het is ook hartstikke ouderwets, maar het is een smaak die we dus moeten uitleggen aan de 10, 12, 13, 14-jarigen. Want ja, boterbabbelaar, dat was wat oma had. En dat is dat oud-Hollandse sentiment. Een toefje slagroom. Er is nu ook de kaneelkussetjes. Je, je kent die snoepjes van vroeger wel. Ja. En dat komt weer helemaal terug. Dus ook kaneelkussentjesijs. We hebben ook prachtige smaken gemaakt. Bijvoorbeeld kastanje. Waar we Europees mee echt aan de top stonden. En de consument zegt... Ja, het zal wel lekker zijn, maar mijn smaak is het niet. Dropijs, ook zo'n mislukking? Ja, bij ons was dat een mislukking. Waarop ik associeerde toch dropijs met zwart... En ik moet je zeggen, ik heb het twee dagen aangekeken. En toen dacht ik, Kees, dit verkopen wij niet. Dit is tegen je principe een zwarte bak in een ijsvitrine. Dus die hebben we er ook resoluut uitgehaald. Overuit en sluit. Dit is zeker de, de geheime afdeling. Dit is zo geheim. Ik bedoel, mijn collega-Italianen staan hierbij. Ja, dit is nog van die mama en die papa. Dit is inderdaad waar wij ons eigen recept hebben, want daar gaat het wel om. Wat we nu gaan draaien is kaneelijs, dat komt er nu bijna uit. U volgt ook tien weersvoorspellingen. Ik dacht altijd, tien, dat is te veel. Maar op het ogenblik, en ik weet niet hoe het komt... de lange termijn voorspelling, en dan bedoel ik drie dagen... is per vijf uh, weerbureaus verschillend. Maar ja, ik moet wel mijn werknemers plannen. Want als we vanavond met zeven man in de winkel staan en het regent. Unilevers van deze wereld die hebben altijd hele grote uh, consumentenpanels... aan ja. wie ze nieuwe smaken gaan voorleggen. Ja. Hoe doet u dat? Ja, wij, wij hebben ook een panel. Kees, Kees en Kees. Nee, het bestaat uit Kees, Wouter en Jonathan. En als wij het erover eens zijn dat we een aantal uh, goede ideeën hebben... dan doen we dat naar vaste klanten, vijf, zes vaste klanten. En die laten we weer een keuze maken. En dan komt het moment dan ben ik uiteindelijk degene die zegt... Zie je wel, dit is Kees en dit is de smaak die ik wil verkopen. Want mijn naam staat wel op het beker. Want uh, we zitten in een moeilijke tijd. Gaat u toch stiekem goedkopere ingrediënten doen? Weet de klant van niks. Nou, ik denk dat jij nu met deze vraag... je laatste minuut in deze ijsloon hebt gehad. Nooit een concessie doen op kostprijs. Dat is je grafgraven. Een verslag van Jeroen Schutteijzer. Misschien heeft u het al gemerkt, maar het aantal ijssalons in Nederland stijgt. Volgens uh, marktonderzoeker Locatus zijn er nu zo'n 660. Dat zijn er al meer dan 150, dan uh, drie jaar geleden. Het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze gaan internationaal op Duzes. Het wielerevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het gaat namelijk naar Kazachstan. Peter Kapitein, ambassadeur van de Alp Zes. Goedemorgen. Goedemorgen. Naar Kazachstan? Wat moet u daar? Ja, wat moeten we daar? Ja, we zijn in contact gekomen met de uh, honorair consul Wurini Wachmans. En die heeft ons gevraagd, zouden jullie niet een uh, project willen doen in Kazachstan voor mensen die daar... Uh, uh, in de jaren 40 tot 80 getroffen zijn door uh, atoomproeven en uh, ja, waar heel veel kanker voorkomt uh, door, door allerlei stralingseffecten die hebben opgetreden. en We hebben ook een internationale tak die heet Inspire to Live, uh, dat is uh, voortgekomen uit Albu en toen hebben we gezegd, ja, daar gaan we gewoon een project voor doen. Mm -hmm. Het is nodig dus kennelijk in, in Kazachstan om um, ja, dit verhaal te vertellen ook vooral? Ja, het is in veel meer landen nodig hoor, maar je moet ergens beginnen en uh, Rini kwam op ons pad en toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. We, we zullen vast nog wel meer landen gaan volgen, maar dit is het, uh, dit is het eerste land dat we gaan, uh, waar, we, waar we naartoe gaan en waar we een project gaan opzetten om de mensen daar te helpen. En uh, dat gaan we doen met, met, uh, met een aantal artsen die we, die we hier in Nederland bereid hebben gevonden en wellicht nog een aantal die we bereid gaan vinden uh -huh. om een mooi project op te zetten. Kent u dan goed? Uh, ik, ik heb een, een, waarschijnlijk zoals heel veel mensen bijvoorbeeld de, de, Hoogland, de Hooglandbaan kennen voor het schaatsen. Daar heb ik van gehoord. Uh, ik, ken het, ik ken het gewoon niet goed. Ik weet het van de hoofdstad Astana. Alma-Ata is wel bekend. Maar, maar dat is allemaal van horen zeggen niet geweest. Nee. Uh, is het goed fietsen daar? Of gaat u er helemaal niet fietsen? Nee, we gaan er niet fietsen. Oh. Nee, nee, Misschien <laughs> ooit wel een keer op. Maar het is niet primaire de bedoeling om daar te gaan fietsen. Wat gaat u dan doen? We gaan daar een project op zetten. Uh, met een aantal mensen. arts uh, Waarschijnlijk uh, assistent. De opleiding verpleegkundigen En een heleboel behandelmethoden gaan we daar mensen helpen. En wat veel belangrijker is dan, of veel belangrijker, maar wat in ieder geval ook heel erg noodzakelijk is. Om ervoor te zorgen dat over twee of over drie jaar de mensen het daar allemaal zelf kunnen. Geld is daar niet het probleem. De, de, de mensen zijn er heel erg slim. Maar ze weten gewoon nog niet goed genoeg hoe ze die mensen met kanker moeten behandelen. Vooral leukemie en schildkuliekanker komen daar erg veel voor. Nou, daar hebben we veel ervaring mee in, in Nederland. En uh, dat gaan we daar naartoe brengen en we gaan ze daar opleiden. Ja, maar u zegt we gaan daar niet fietsen want ze hebben daar geen geld nodig. Maar is het niet jammer ergens dat uh, dat dan losgekoppeld wordt van uh, de titel van de naam Alp du Zis? Want dat is toch waarmee u bekendheid heeft verworven. Ja, zeker. zeker. Maar het is ook, zo, ook niet zo dat we geld nodig hebben vanuit onze eigen organisatie om daar een project te doen. De mensen daar hebben, hebben geld genoeg uh, in die zin dat daar heel veel olievelden zijn die allerlei fondsen die voor, voor de mensen beschikbaar komen, beschikbaar worden gesteld. Dus het geld is daar niet het probleem. Dat brengen wij daar niet. We brengen er echt, echt kennis ja. en, en ervaring. En u zegt dit is nog maar het begin. Waar gaat u nog meer heen? Uh, nou, we hebben nu serieuze plannen om ook iets te gaan doen voor de kinderen met kanker in India. Uh, eigenlijk zijn onze internationale activiteiten daar in 2008 2009 mee begonnen met de vraag, wat doen jullie voor de kinderen met kanker in India? Nou, toen niets. Nu hebben we daar serieuze plannen met uh, dokter Rob Pieters uit het Erasmus Medisch Centrum. En ik ben met uh, professor Pinedo in een goed gesprek om, uh, om, om te kijken of we in Curaçao een, een project op kunnen zetten om de mensen daar te helpen. Ja, En dat is dan nog maar het begin, kan ik mij zo voorstellen. Want ik ja. kan me indenken dat er nog wel meer landen zijn die op um, kennis zitten te wachten. Ja, we hebben een van onze onderdelen uh, van, van het programmaplan is uh, Execute What We Already Know. Breng de kennis die je al hebt naar, de, naar, de, naar plekken waar het nog niet goed, uh, goed beschikbaar is. Dat geldt ja. overigens ook in Nederland. hoor. Er zijn in ja. Nederland ook veel te grote verschillen tussen uh, het ene ziekenhuis of het andere ja, ziekenhuis. Ja, precies. En dan hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Precies. Ja, is eigenlijk, eigenlijk is het er is een verschil tussen simpel en easy. Het probleem is eigenlijk heel simpel. Dat wil niet zeggen dat het, om, het, om het om het te realiseren dat het een gemakkelijke is. Uh, het is gewoon hard werken, maar, maar de kennis hebben we hier. Bijvoorbeeld we noemen leuke my wie hier in 80% van de gevallen in Kazachstan gaan de mensen gewoon allemaal dood. Ja, dat hoeft niet als je de kennis daar naartoe brengt. Ja. En bent u nu al zover dat u gelijk kunt beginnen in Kazachstan? zijn Gisteren hebben we op de ambassade hier in Nederland in Den Haag gezeten. En we hebben afgesproken met een paar mensen op korte termijn rond de tafel te gaan zitten. En ja, eigenlijk ik ben projectmanager. Ik heb nog een aantal andere mensen ook gevraagd. Bart Sikkers is ook projectmanager voor dit, voor dit geheel. En we gaan gewoon de komende weken, dan gaan we het plan in hoofdlijnen schrijven. Dan stappen we op het vliegtuig en gaan we daar kijken met de mensen praten. En we zetten vervolgens het punt op die voor de plannen dan is het vooral een kwestie van heel veel doen. We nemen natuurlijk mensen mee die dit hier in Nederland al doen. Dus wat je nodig hebt, is de specifieke kennis van de omgeving daar. En de infrastructuur die daar beschikbaar is. Want die zal ook verschillen van die van Nederland. Ik wens u veel succes. En ik hoor graag nog iets van u, meneer Kapitein. Ja, doe ik graag. Dank u voor de gelegenheid. De ambassadeur van de Alp Duges, Peter Kapitein. Dank. Het NOS Radio 1 Journal, De ochtendkranten. Gert Kluk is bij me, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het Pieterbaancentrum in Utrecht gaat dicht. Dat schrijft een dagblad trouw. Het is de kliniek voor psychiatrisch onderzoek bij verdachten van misdrijven. Verhuist waarschijnlijk naar verschillende locaties in Almere, Amsterdam en Eindhoven. De kosten en het beheer van het pand in Utrecht zijn te hoog. En ook is het moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Medewerkers zijn niet te spreken over een verhuizing. Volgens hen is de kliniek de enige plek waar zeer hoogstaand multidisciplinair onderzoek kan worden uitgevoerd. Die kwaliteit raak je kwijt als je op drie verschillende plaatsen gaat werken, vinden ze. Volgens een voormalig directeur van het Pieterbaan Centrum zal dat wel meevallen. De expertise die in het centrum is opgebouwd ben je echt niet zomaar kwijt. Ik zie zelfs voordelen. Als je op verschillende plekken gaat werken kun je makkelijker goede psychiaters en psychologen vinden. Nederlanders worden steeds vaker beboet voor asociaal gedrag op straat, meldt het AD. Het aantal boetes is in drie jaar tijd verdrievoudigd tot bijna 27.000. Blijkt het onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En het komt doordat steeds meer gemeenten speciale opsporingsambtenaren inzetten tegen overlast op straat. Justitieminister Opstelten overweegt om de toezichthouders ook uh, fietsen op de stoep... en het verkeerd parkeren van het rijwiel te laten bestraffen. Mensen worden het meest gepakt voor loslopende of poepende honden en straatvuil. 1 op de 10 beboete Nederlanders maakt trouwens bezwaar tegen de bon. En in een kwart van de gevallen met succes. De Forense tax is een adequaat instrument tegen de files. Die nemen met 10 tot 15 procent af, kopt de Volkskrant. De invoering van belasting op de reiskostenvergoeding voor forensen is een van de meest omstreden onderdelen van het vijfpartijakkoord. Het levert de schatkist 1,3 miljard euro op maar verschillende betrokken partijen willen er na de verkiezingen... zo snel mogelijk vanaf CDA en VVD voorop. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in een vertrouwelijke doorrekening... dat vooral het autogebruik in de spits aanzienlijk minder wordt... door die Forense tax. Het effect zal niet meteen zichtbaar zijn, maar op termijn... zullen mensen minder vaak en minder ver naar hun werk gaan reizen... omdat ze bijvoorbeeld verhuizen of meer thuis gaan werken. Alleen een kilometerheffing zou een nog spectaculairdere daling van de files geven. Dirigenten van gesubsidieerde...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 En muzici die niet buiten het eigen orkest mogen optreden... klagen over beperkte carrière-mogelijkheden. Dan de haringtest van het AD. Die is gewonnen door. Twee Turkse broers. Hun viswinkel in Leiden haalde als enige een tien. De broers zijn ontzettend blij met de prijs. Dit is een droom, onwerkelijk. De haring zit bij de broers in de genen. Hun moeders stonden lange tijd in Scheveningen haring te snijden. De oudste broer Appie hielp als knul van tien op de Haagse markt... met het opruimen van visafval bij de gebroeders Simonus. Eind jaren tachtig openden ze hun eerste winkel. Hollandse Nieuwe is volgens het AD dit jaar van de goede tot uitstekende kwaliteit. Maar slechts 6 op de 10 adressen haalt een voldoende. In de haring test u leest het in het AD vanochtend.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 Andere tijdens sport bestaat vijf jaar. En viert dat met een nacht vol vrouwen. Olympische Bettine, Fanny, Ellen en Willy. Zaterdag iets na middernacht op Nederland 1. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Investeer nu in een duurzame toekomst. En word mede-eigenaar van Triodosbank. Kijk op triodos.nl.